Dik, daar met het NOS Journaal. De aardstrand gisteravond trof heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Om 9 uur werden inwoners van Limburg tot Zuid-Holland opgeschrikt door een beving van 4,5 op de schaal van Richter. Daarmee was het op de twee na hevigste in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het epicentrum lag bij een breuklijn bij Xanten, net over de grens bij Nijmegen. Burgemeester Wolsen van Utrecht heeft het debat over een weggepest homo-stijl overleefd. Wel liep hij politieke schade op. Zijn eigen partij, de PvdA, steunde een motie van treurnis van coalitiegenoot GroenLinks. De raad vindt dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt. motie van afkeuring van oppositiepartijen haalde geen meerderheid.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 De veiligheidsmaatregelen in New York zijn in de aanloop naar 11 september flink opgeschroefd naar berichten over een nieuwe terreurdreiging. Aanwijzingen zijn niet bevestigd, maar volgens burgemeester Bloomberg wel geloofwaardig. Er zijn aanwijzingen dat Al-Qaeda autobommen wil laten ontploffen bij bruggen en tunnels in New York en in Washington. Het weer nog, bewolkt van tijd tot tijd regen of motregen, Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Morgen op veel plaatsen zonnig en zomers warm, met maximaal van een graad of 25. Later wel regen en onweersbuien. Ook zondag regenachtig en met 21 graden een stuk frisser. Dit was het. En... Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan korte files op de A9, de Alkmaar richting Amstelveen. Twee kilometer voor knooppunt Raasdorp. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat ook twee kilometer file bij de afrit Den Dolder. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef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 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het yes, yes. en jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met, met nu de hamer van ZFM Jazz. ...en jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur... ...zien je vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen maar met een speciale gast Hans Rijmers. Hans, welkom op deze zondagmorgen weer in het, uh, het Yes-programma Goedemorgen. Tijd niet geweest? Nee, uh, zomer achter de rug, dus het, het seizoen begint Welke zomer was dat? Uh, uh, uh, 1 september, 10 over half <lacht> 3. 3. Toen was het ongeveer zomer ja, ja. Nee, maar natuurlijk als, als het morgen slecht weer is dan is de rest van de dag ook niet goed, ook al wordt het een Drie uur lekker weer. En, en zo wil ik dat een beetje. Ja. Dus eigenlijk de hele dag niet goed. Nou Hé hey Hans, even een open deur. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, in, in ieder geval over uh, vanmiddag uh, half drie uh, krocht uh, Riet reis. Ik, ik heb ja. van Rita Reis wat bijzondere dingen gevonden. Leuk. Dus die, die gaan we straks laten horen. En, en ja, dan toch wel weer een beetje de... Het programma van het komende jaar. Ja, ook dat, ook dat. En uh, ah, muziek een beetje. Oké, okay, <laughs> prima. De big band. Uh, ja. en, nou luisteraars, uh, u hoort al, dit wordt weer een uh, heel vol programma. Ja, zoals u van me hebt bent, begon ik met Close To You, gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, in, als Hans Rijmers komt, dan uh, duik ik altijd mijn koffer in. En dan denk ik, uh, hoeveel, jaar bestaat, uh, GFM, uh, hoe, hoeveel jaar bestaat het jazzprogramma in de kroog nu, uh, Hans? Welk seizoen gaan we in? Dit wordt het elfde seizoen. Het elfde seizoen, ja. oh, En we dan, ja. hebben al een keur aan aan de ja. muzicien. Nou, ik heb de lijst hier. Uh, ja, oké, okay, die zullen we dan nog maar niet opnoemen. He, heb je Mag nog we? een half uurtje? Ja, nee, goed. <laughs> uh, Sjoerdijkhuizen, die, uh, die is op een winterse dag uh, is die, uh, komen spelen met het uh, trio Johan Clement ja. Ja. En ik was onder de indruk van deze. Groninger is het, hè? Ja, ik heb ja, Groninger, de, de, de, de, de, uh, daar. Ja, naar die kant komt hij. Daar in de buurt. Ik ben een en ik heb een opname, een live-opname uit De Pompoen. In, dat is trouwens in Groningen. Ja. En daarin wordt hij begeleid door Rijn de Graaf, Marius Beets en Erik Ineke. En luistert u naar Schuurdijkhuizen in Oecho, To My Head. Uh, prachtige opnames van uh, Rob Agerbeek en Ruud Brink. En daarbij speelden ook nog Joe Kraus en Harry Emery. En dat was een uh, live opname in het nix Nix Jazzcafé Café in Laren. Maar goed, het is alweer, uh, dat was in 1989, Hans. En toen werd er toch ook hele mooie jazz gemaakt. Hè? Ja, natuurlijk. Prachtig. Wat heb jij voor de luisteraars uh, neergelegd? Nou, uh, uh, uh, zolang er... Samarant kent iedereen mijn voorkeur wel... voor de, voor de big band uh, swing... Ja. En, en die periode. Het is fantastische muziek. En uh, uh, wij zijn in Nederland... niet zo erg... Uh, uh, van de klarinet. Althans, een heleboel mensen vinden het wel mooi. Maar echte klarinetisten... zoals we bijvoorbeeld... Uh, tenoor hebben. We hebben, we hebben, ja, ja. We hebben wereldniveau tenoor en clarinetisten. In Nederland is het altijd een beetje moeilijk. Maar Bernard Berghout... is toch wel erg goed. Hij heeft toen de tijd uh, samen met Frits Landersberg... ook de Palmol Exportprijs gekregen. Ja. Heel lang geleden. Welk jaar weet ik niet, maar dat is al heel lang geleden. Moet je Frits ook niet meer vragen, want dan wordt hij opeens ook met zijn leeftijd geconfronteerd. En dan weet hij het niet, dan meer. Weet hij niet meer. Maar dit is Bernard Berghout met zijn uh, uh, Big Band en hij heeft hier een, uh, een tribute naar uh, Benny Goodman met de herkenningsmelodie van Benny Goodman, Let's Dance. Oh, oh, Come come shine High as a mountain And deep as a river Come rain or come shine I guess when you met me It was just one of those things Don't ever bet me Cause I'm gonna be true If you let me You're gonna love me Like nobody's loved me Come rain or come shine Happy together Happy together And won't it be fine Days may be cloudy or sunny We're in or we're out of the money But I'm with you always Bodies loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Om er in de big band te blijven, na Bernard Berghout, uh, was dit Calbezi. Met Joe Williams. Eigenlijk de vaste zanger. En ja, uh, come rain or come shine. Het, het is wel toepasselijk. Ik hoop <laughs> dat het. Uh, hoop dat het kam shine blijft ja. en dit is toch wel zo'n geweldige cd dat ik begrepen heb dat we hier nog iets van gaan Nou, het, is, het, is, het is niet te geloven <laughs> luisteraars Hans en ik die hebben dit jazzprogramma wat we voor u nu presenteren natuurlijk apart gewoon thuis gemaakt in ons eigen, eigen home in ons eigen huis en ik vond deze uh, zanger die pakte ik ook beet en dezelfde band ook dus uh, uh, van Count Basie en ik heb, ja ik vind het ook een fantastische CD, uh, alles heeft een reden no niets is toevallig zeg ik altijd maar in het leven en ik heb een stuk uitgezocht ooit geschreven door Warren en Corden luistert u naar Hans there will never, never be an utter you there will never be an utter you ik ben er gewoon nerveus van luistert u maar luisteraars. there will Many other nights like this And I'll be standing here With someone new There will be other songs to sing Another fall, another spring But there will never be Another you There will Other lips that I may kiss But theirs won't thrill me like yours used to do Yes, I may dream a million dreams But how can they come true If there will never ever be enough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 never be another you. Ja, luisteraars Joe Williams en Count Basie. Uh, Hans, vanmiddag starten we met het uh, jazzprogramma. Ja. Het seizoen uh, 2011-2012 in de krocht. Ja. En... Uh, ja, ik ben zo vrij geweest een cd mee te nemen. Dat is, dat is heel van, van een artiest die komt. En wel uh, even kijken wie komt er op uh, 8 januari. Lydia van Doop. Ja. Heel goed. Ja? En ja. Uh, is er wel eens meer geweest bij ons? Uh, uh, Volgens mij niet, hè? Nee. Kijk eens in je lijsten. Nee. Nee, nee, nee, volgens mij is ze nog nooit geweest. Maar dat is dan eigenlijk wel uh, reden. Om er, dat, is, dat is dan ook meestal de reden om, er, uh, om eruit te nodigen. Ja. Uh, iemand die nog niet geweest is, die moet onmiddellijk komen. Uh, want als je pas in, als je in de krocht bent geweest. dan kun je eigenlijk pas verder met je carrière. <lacht> en dat, uh, dat, daar zijn we inmiddels wel achter gekomen. Dat mensen ook nadat ze in de krocht zijn geweest. pas. Uh, nee, doorbreken. Ik, nee, herstel, herstel. 12 december 2004 is Lydia van Dam geweest. Kijk, dat bedoel ik. En toen, vandaan... zat ze, en toen zat ze tussen. Uh, ...Bart van Lier en Scott Hamilton... ...dus je kan, je kan slechtere... ...chaperones uh, ja. voorzien... Hè? Ja. En uh, Nou ja, Scott Hamilton komt dit seizoen ook nog. Dus het komt helemaal goed. Die komt trouwens, we zullen het straks over gaan hebben. Nou, ik heb een, ik heb een stuk. Ik, had, ik, ik denk, hoe kom ik aan deze. Uh, het is trouwens een leuke verhaal om te zien. Ja, op het plaatje. Ja, nee, maar dat is ook belangrijk. Hè? Ja. Ik, ik bedoel, het is maar goed dat Tom er niet is. Want dat nee. is meestal het eerste waar hij naar kijkt. Ja. We zijn ook altijd gek op Judy Londen en zo. Dus dat komt helemaal nee, goed. Helemaal maar goed. wat over Lydia Dam nog? Even, even snel iets. Die heeft getoerd, onder andere met het Clan Miller Re Revival Orkest. Mm -hmm. Maar daar komen we straks ook nog wel even op, op terug. Dus daar, daar zit alweer uh, verbinding in. Goed, maar even ik de bruggetjes. Heb, ik, heb, ik heb een stuk van haar, uh, ik heb een, een, een song van haar gekozen. En dat heet Yesterday. Door Jerome Kern eigenlijk uh, gemaakt. En het is in duizenden uitvoeringen is dat uh, uitgevoerd. Maar luister u in dit geval luister naar Lydia van Dam in Yesterdays. Yesterday yesterdays, days I knew as happy sweet sequester days day Yesterday's uh, Lydia van Dam binnenkort... Uh in de kocht te beluisteren. In dit theater. In dit theater, ja. ja. Hans, uh, wat heb jij voor de luisteraars uh, nu op de draaitafel neergelegd? Nou, je probeert iedere keer wel weer het bijzonders te vinden. En, en dan is het uh, uh, eigenlijk dubbel leuk als je iets bijzonders vindt van een, uh, van een held. Uh, Quincy Jones is een held, uh -huh. vind ik. En als hij dan uh, nog samen iets doet met, uh, met Miles Davis, dan is dat helemaal fantastisch. Ja. En als het dan kort duurt, dan tien minuten, is het helemaal geweldig. He, want die jongens hebben het over het algemeen de gewoonte om dat helemaal uit te spinnen en te doen. En Het is wel leuk, maar het kan ook een beetje vervelend en een beetje saai worden. Maar dit is wel bijzonder. 1991 live in Montreux, het Gil Evans uh, orkest uh, uh, gedirigeerd door uh, uh, Quincy Jones, met de prachtige gestopte trompet van Miles Davis, uit Porky's summertime. Time. Als Davis en uh, Quincy Jones in Montreuil was dit ook Quincy Jones, maar uit 1963. Met een uh, toch wel een aardig arrangement van uh, en, en, en het, ja, het illustreert maar weer uh, de ongelooflijke veelzijdigheid uh, van de man. Je kan, er, je kan er een dag mee vullen en dan hoor je iedere keer wat nieuws. Ja, en, en, hij kan en, gigantische en, mooie arrangementen schrijven. Ja, dat is uh, heel bijzonder ja. en, en dat bepaalt ook een beetje de, de status van de man. En het is hem van harte gun. Het is geweldig. Hans, ik uh, ga verder naar dit uh, prachtige met orkestwerk met een, met een trio. En uh, het trio Johan Clement. Die komen natuurlijk de, de komende maanden. Iedere maand uh, gaan we van deze mensen genieten. Johan Clement, de Piano Erik Timmermans op de bas en wisselend natuurlijk een, een drummer. Ik heb hier een opname, daar is uh, Hans Betz, uh, Die beroert de drums. En ze hebben als gast, gast Ferdinand Powell. Die ook het. Te gearrangeerd heeft, Luister u naar Johan Clement en zijn mannen, naar deze voedingsings. Luisteraars, When Summer Comes, en dat dachten we gisteren even, maar vandaag niet. Maar dit is schitterend, het is trouwens een, een stuk uitgeschreven ge door Oscar Petersen. En het stuk When Summer Comes werd hier gespeeld door Johan Clement. En ja, ik vind, dit soort ballads vind ik, vind ik echt uh, fantastisch om, uh, om te, te beluisteren. En, uh, maar goed, we zitten alweer, uh, nou, tegen de reclame. We zitten tegen 11 uur. En we gaan uh, daarna gaan gewoon, Hans Rijmers en Hans Sonbergen gaan gewoon lekker uh, door met het jazzprogramma. Tot na de reclame.